Het is drie uur, Jeroen aan met het NOS-journaal. De politie onderzoekt de dood van een 49-jarige Rotterdammer... gistermiddag in een ziekenhuis. In de eerste instantie werd gedacht dat hij overleed... aan de gevolgen van een ongeluk. Maar nu is gebleken dat zijn verwondingen vermoedelijk zijn... veroorzaakt door een mishandeling. Agenten vonden de Rotterdammer woensdagavond... in een park in de deelgemeente IJsselmonde... na een melding dat er een gewonde man lag. Hij zou zijn gevallen. Op basis van gesprekken met getuigen en camerabeelden... is gebleken dat de man woensdagavond in het park aan het barbecuen was... en vermoedelijk is geslagen. Omdat nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd... zoekt de politie meer getuigen. Op de N207 bij Wanningsveen zijn vannacht twee snorfietsers omgekomen... bij een ongeluk. Ze reden door een onbekende oorzaak op een tegemoetkomende bromfietser... kwamen door de klap op de weg terecht... en werden daar aangereden door een vrachtwagen... Volgens de politie is de vrachtwagenchauffeur nog uitgestapt... omdat hij de botsing zag gebeuren en wilde helpen. Toen hij zag dat er al hulp kwam, stapte hij in om verder te rijden... maar had niet in de gaten dat de twee slachtoffers onder de vrachtwagen lagen. De Italiaanse producent van de hazelnootchocoladepasta Nutella... eist dat de maker van het Californische merk Nutella zijn verpakking verandert. De potjes lijken sprekend op elkaar, vindt Nutella-maker Ferrero. Nuktella bestaat uit walnotenpasta en medische marihuana. Een potje kost in Californië omgerekend 19 euro... en is alleen te koop voor mensen die er om gezondheidsredenen toestemming voor hebben gekregen. Toch vindt Ferrero dat klanten in verwarring kunnen worden gebracht. Het weer in het noorden en noordoosten schijnt de zon. Op andere plaatsen is het wisselend bewolkt met af en toe een bui. In de loop van de middag en avond op meer plaatsen zon. Het is 21 tot 25 graden. Morgen en dinsdag schijnt de zon overal volop en blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. HWB Verkeersinformatie. Files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Eembrugge, 4 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Knopend Raasdorp, 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen knooppunt De Nieuwe Meer en de afrit Rai 3 kilometer door werkzaamheden. Door werkzaamheden op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 3 kilometer. En er zijn ook werkzaamheden op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Nijkerk 2 kilometer. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 Vlak voor het nieuws zaten we in de slotminuut van Nederland-Engeland om EK-hockey-brons, Gerard de Groot is het afgelopen. Ja, om de spanning weg te nemen. Nederland heeft gewonnen met 3-2 van uh, Engeland. Een moeizame overwinning. En als je naar beide ploegen keek, na afloop van die overwinning van Nederland... dan was eigenlijk in de lichaamstaal weinig verschil tussen de twee ploegen. Ze zegen in één op het kunstgas, waren moe gespreeld. Uh, in, het kop waren, in de kop waren ze helemaal leeg. Ze hebben zich moeten opladen na een verloren halve finale. Nederland deed dat kennelijk iets beter uh, dan Engeland. Wint met 3-2. Plichtmatig maken ze nu op dit moment een uh, rondje langs de tribunes waar de Belgen met name natuurlijk in afwachting zijn van hun ploeg... hun Belgische ploeg die taks, straks tegen Duitsland moet gaan spelen om het goud. Daar had Nederland zo graag gestaan, maar het zat er niet in in deze week in Boom. Nederland wordt derde bij het Europees kampioenschap, de Nederlandse mannen. Vandaag de Nederlandse vrouwen, gisteren. En de mannen weten nu dat ze in ieder geval derde van de wereld zijn. Ze dachten dat ze hier in Boom konden gaan winnen van Duitsland. Dat is in de halve finale niet gelukt. Ze konden wel winnen van Engeland in de strijd om de derde plek en worden dus derde met 3-2. In de Kuip was de vlam in de pan geslagen voor drieën. Ronald van der Geer, hoe gaat het? Ja, het vlammetje is inmiddels wel weer uit de pan, maar uh, kan er zo weer inslaan. Want de 31 minuten bij een 0-0 stand neemt 2-0 de vrije trap. Precies 16 meter van de goal van Jelle en Rauwelaar. Of de bal ligt op de rand van het strafselgebied. Tony Filena staat daarachter, net niet recht voor de goal. Maar dan komt de inzet en die gaat uh, in de muur. Dus de vlam blijft uh, voorlopig even in de pan bij 0-0. Richard van der Made in Arnhem. Vitesse FC Twente. 1-0, 10 minuten nog in de eerste helft. En Vitesse verrast mij toch op een positieve manier in deze eerste helft. Er gebeurt genoeg in de Gelderdoom. Zojuist Piazzon namens Vitesse, bal op de paal. En aan de andere kant was het Van der Heijden die, en het was echt kantjeboord... de bal net, net voor de lijn, kon weghalen na een inzet van Egan. Hoe ver is Sebastian Vettel nog verwijderd van zijn vijfde zegen van het seizoen alweer, Louis Dekker? Nog ruim elf rondjes en ik denk dat het wel zo gaat zijn hoor, dat hij hem weer wint. En dan wordt de nummer één in de race, de nummer één in het kampioenschap, dat is hij alleen. De voorsprong wordt nog wat groter. De nummer twee in de race, Fernando Alonso in de Ferrari, is op weg naar plek twee in het kampioenschap. Weinig gebeurt verder in de Ardennen. Geen spectaculair weer, geen regen. Alleen net een klein klappertje. Paul Di Resta probeerde binnen door te gaan bij Pasco Maldonado. De auto's haakten in elkaar en we hebben er een, uit, een uitvaller bij. Piek Raikkonen, nu ook Di Resta, die profiteerde. Dat is Guido van der Garde in de achterhoede. Best of the rest heet dat. 17e plek. Hij rijdt een goede reis. ...punt in de Kuip. Eindelijk de voor Feyenoord. Graziano Pelle. Ja, die anders zou je bijna zeggen. Vrije trap die Klaasi aan de linkerkant van het veld. Komt bij de tweede paal. In tamelijke vrijheid toch. Komt Graziano Pelle de bal tegen achter En je 1-0 voor Feyenoord. Richard van der Maden in Arnhem. Staat ook 1-0, hè? Ja, nog steeds. Door de goal van Havenaar uit een corner. Maar Twente wordt weer wat beter. Het is een leuke open wedstrijd om naar te kijken. Nu de voorzet van Tadić Nee, die is niet goed. Leerdam verdedigt daar makkelijk voor Vitesse. En dan moet Veldhuizen met zijn rechtervoet die bal weer wegschieten. Doet dat richting Havenaar. Die kopt goed. Is een aanspeelpunt voorin bij Vitesse. Duidelijk in de eerste helft. En nu een aardig combinatiespel met Piazzon. Bal naar de linkerkant. Daar staat Kizijsvili uitgeweken. Nu speelt in de as van het veld. Maar nu dus even op links. Dan is het Piazzon gehuurd van Chelsea. Weer naar Kizijsvili. Dan weer terug naar ...naar Piazzon, die de bal al een keer op de paal schoot. Rondelt nu wat in het strafschopgebied... ...en is de bal dan vervolgens kwijt. En dan kan Vitesse er vandoor met ferme passen. Is dat uh, Gutierrez Die houdt het overzicht, komt uh, Egan aandribbelen... ...maar dan wordt er opnieuw goed verdedigd. Maar Ronald, er gebeurt weer iets bij jou. Het zijn de minuten van de Graziano Pelle... ...want eigenlijk vanaf de aftrap ...maakt hij ook de tweede voor Feyenoord... ...in de 38ste minuut. Ronald Koeman kijkt toe en ziet dat het uh, allemaal goed is. Feyenoord Koeman. Keller vrij gespeeld. Op het hij schiet de bal binnen. En dan lijkt de die bal nog te hebben. Het is de paas van Klaas in door die as heen. Dan lijkt de die bal dus nog te hebben. Dan gaat hij via zijn voet uiteindelijk toch de goal in. En zo acteert Feyenoord heel lang tegen het beoogde slachtvee van NAC Als slager met Bob Mes. Maar uiteindelijk toch de messen geslepen. En met name het mes van Graziano Pelle. Twee keer binnen twee minuten. En hij zet Feyenoord op 2-0 na 38 minuten. Ries van der weer 42 minuten gevoetbald in de Gelderdome. En hier leidt Vitesse nog altijd met 1-0 door de kopbal van Mike Havenaar... uit een corner van Theo Jansen. Vitesse te koestert die voorsprong natuurlijk. Twente is wel wat sterker geworden. Gaandeweg deze eerste helft. En Van der Heijden dribbelt nu met de bal richting de middenlijn. Daar zit een voet tussen Van Castanjos Via Van Aanholt gaat het dan terug naar Theo Jansen... die de bal vaak van achteruit komt ophalen. De bal dan inspeelt richting Prupper. Een hele mooie steekpaas van hem gezien een minuut of tien geleden... op Ibarra die toen ook vrij kwam met Marsman... Dat was ook een prima kans voor Vitesse. Terwijl Havenaar nu weer vandoor gaat. Maar Marsman komt nu goed uit zijn goal. Ook dankzij uitstekend verdedigen van Bengtson. Maar de achterhoede van Twente heeft zijn handen vol aan het aardige veldspel. Dat Vitesse bij Vlage toch laat zien in deze eerste helft. En als je het spel van Twente vergelijkt met vorige week. Terwijl Castanjos nu werd vrijgespeeld. En Veldhuizen half passeert. Dan toch een beetje in een moeilijke hoek komt. Dan is Veldhuizen terug op zijn post. En via de keeper gaat de bal dan over de achterhoede. Dat was toch ineens uit het niets weer een kans voor FC Twente. Buitenspelval klapt niet goed open. En dan is Twente dus toch dicht bij de 1-1. Maar via Veldhuizen een corner weggegeven. Dat is de derde in deze wedstrijd voor FC Twente. En daarvoor meldt zich Promes. De vleugelspeler van Twente die de corner nu gaat trappen. De koppers zijn mee voorin. Dan komt Veldhuis eruit met zo'n ouderwetse snoekduik. En via Prupper belandt de bal dan bij Kazajsvili. Mogelijkheden in de counter voor Vitesse. Daar is natuurlijk de snelle Ibarra ook weer bij betrokken. Wie meldde zich in het strafschopgebied. Dat zijn Piazzon en Kazajsvili. Die laatste krijgt de bal. Dan wordt er verdedigd door Twente via Bengtson. maar houdt. Vitesse het bal bezit omdat uh, Ebicilio slordig is. Een bal in de breedte gaat richting Van Aanholt en gaat dan uh, richting uh, Theo Jansen aan de linkerkant. En dan is het gevaar voor even geweken. Ook omdat Theo Jansen een uh, slechte voorzet uh, uit zijn uh, linkervoet laat rollen. 44 minuten bijna onderweg in de Gelderdoom. En Vitesse leidt dus met 1-0. De Grand Prix Formule 1 van België op weg naar het einde. Zijn het een soort ererondes voor Vettel-Louis? Hij zal het nooit toegeven, maar ik heb het idee dat hij echt speelt met de concurrentie. Dat hij lang niet het achterste van zijn tong hoeft laten zien. Hij rijdt nu rondjes zo snel als ze moeten. 1-51. 1 klopt hij net. klopt hij net. 1.51. 3 voor Alonso. En Alonso kan doen wat hij wil met zijn Ferrari. Op het moment dat Alonso een snellere ronde zet, kopieert Vettel dat een rondje later. Dus dat is een beetje aan een touwtje hangen. Dus Vettel een klein kwartiertje verwijderd van zegen nummer 5 in dit seizoen. De vijfde van elf races. Dan mag je zeggen dat hij het kampioenschap aardig domineert. Dat, uh, dat zie je ook in het, in het kampioenschap in de telling terug. Hij neemt echt afstand. En al Alonso als hij tweede wordt en Hamilton als hij derde wordt. Dat is namelijk de rangschikking nu. Zij zullen ook de nummers 1, 2 en 3 in het kampioenschap zijn. Dus het is een beetje saaitjes vandaag. Er gebeurt er niet extreem veel. En al die mensen op de tribunes. Het is uitverkocht in de Ardennen. Voor het eerst in jaren. Ja, die mensen die weten één ding. Zeker als je naar de Grand Prix van België gaat. In Spa-Francorchamps dan is het altijd spectaculair want er komt altijd regen, er zijn altijd wisselende weersomstandigheden. Nou, ik heb slecht nieuws voor iedereen die nog spanning uh, wil opzoeken. De radar zegt komende 30 minuten geen regen in de Ardennen. Daarmee hebben we dus een volledig droge race en daarmee kun je ook zeggen ja, het zijn een beetje eren rondjes. toch wel ja, wel hele snelle hoor. Richard van der Made Um, vorige week werden we echt verwend door FC Twente. Tegen FC Utrecht, ja daar kon je echt spreken van een gala voorstelling. Maar het houdt niet over, hè, geloof ik. Nee, het is uh, inderdaad een stuk minder dan vorige week... toen het spel van Twente inderdaad uh, sprankelde. Maar nu komen de middenvelders uh, eigenlijk uh, weinig in, uh, in, in de balbezit. Het gaat uh, vaak uh, snel naar Castanjos. En die zit niet helemaal lekker in de wedstrijd. Wordt goed verdedigd door Van der Heijden. Nu wel een aanval van Twente over de rechterkant. In de buurt van het strafschopgebied komt de voorzet van Rosales. Bal wordt weggekopt door Casja en dan opgevangen door Ibarra... maar niet goed gecontroleerd. En zo houdt Twente dus het balbezit nu op de helft nog steeds van... Uh, Vitesse met Bieland, paast Quitieres in. Waar vorige week in die wedstrijd tegen FC Utrecht eigenlijk zo'n beetje alles begon. Maar ook Quichérez valt mij tot nu toe een klein beetje tegen. Natuurlijk heeft Twente daar heel veel kwaliteit lopen met Egan, met Ebicilio en met Quichérez. Maar het komt er nog niet helemaal uit, het positiespel van Twente in deze wedstrijd in Arnhem. Toch weer de ploeg uit Enschede nu op de helft van Vitesse. Aan de rechterkant met Rosales, korte combinatie. Dan is het Promes die de bal teruglegt op Bengtson. Bengtson paast dan over de grond naar Tadic. Die geeft hem heel handig mee naar Rosales. Strafschopgebied in. Probeert het zelf. En daar zit dan net een handje nog aan van Veldhuizen. Bal blijft in het spel. Kopbal van Castaños. Opgevangen door Tadić. Nog steeds in het strafschopgebied. Gevaar nog niet weg. En dan is het weer Rosales met zijn linkervoet. En dan gaat de bal toch ruim naast. En is het ook meteen rust in Gelredoom. En Leidt-Vitesse dus toch wel verrassend met 1-0 e door een goal van Mike Havenaar. In de Kuip kijkt Ronald van der Geer naar de wedstrijd Graziano, Graziano Pelle tegen NAC 2-0. Ja, hij wordt wel twee keer gevonden door Klaas. Dat is natuurlijk ook wel een vermelding Ja, dat was een waard. hele mooie paas die laatste. Ja, een hele goede steekpaas. Hij liep ook goed uh, pellen. Uh, je ziet overigens wel dat men toch lastig heeft met, uh, met het verdedigen. Wat bijvoorbeeld bij zijn eerste goal. Jeroen Dros staat echt naast hem. Maar laat zich dan toch foppen door de Italiaan. Dan komt Feyenoord weer met schaken. Sleept er een corner uit. Omdat uh, Bodoor zijn voorzet vanaf de rechterkant toucheert. bal dus over de achterlijn gaat. Ja, Feyenoord uh, toont bij tijd en wat bluf. Zo achterin. Als uh, men balbezit heeft, de vrije Martens in, die wachten dan tot de nak eigenlijk komt storen. Hoopt dan natuurlijk Martins Indien met name, want die heeft het al twee keer gedaan... dat er dan wat ruimte ontstaat om, om te voetballen. Maar Feyenoord moet niet te nonchalant worden. Want je ziet wel dat de passing soms wat onnauwkeuriger wordt. En juist in deze fase moet je doordrukken. Een uh, schot van, uh, dat is bedoeld als paas, maar omdat niemand die bal aanraakt... bijvoorbeeld de inzet van Jammaat, net buiten het strafstofgebied losgelaten... door richting de handen van uh, Jelle ten Rouwelaar. Die dus heel lang stand kon houden, maar uiteindelijk toch twee keer moest capituleren... voor uh, Graziano Pelle. Die, en uh, dat gaf hij zelf ook aan, inmiddels toch alweer gewoon op vier doelpunten staat na vier wedstrijden. Hij voldoet dus aan de verwachting, zoals dat uh, geldt in deze eerste helft, eigenlijk voor, uh, voor heel Feyenoord. Want die score had nog veel hoger uh, kunnen zijn. Wat heeft nog helemaal niets gecreëerd in deze wedstrijd. Hij is nog helemaal niet in de buurt geweest van uh, Erwin Mulder. En zal toch iets moeten gaan verzinnen. Misschien dat uh, Leurling dat kan. Dit is een aardige paas van Leurling vanuit de as van het veld op de lopende Poepon. Die komt dan wel terecht in de buurt van de penalty stip. Maar wordt daar kinderlijk eenvoudig eigenlijk door Bruno Martens Indy. De aandeel van Feyenoord is dat het dan een ingooi moet uh, weggeven. Die Bodor nu halverwege de Rotterdamse helft gaat nemen. Met nog 10 seconden tot aan de rust. Ik denk dat Magli wel ergens een minuutje heeft gevonden om erbij te tellen. Dus zullen we nog ongeveer anderhalf minuut spelen hier. Het balbezit toch weer voor Feyenoord. Janmaat levert in. Dan is de volgende die namens Feyenoord in balbezit is Filena. Speelt aan tegen de tegenstander. Dat is die lange zoekbal over de zijlijn. En dan mag Feyenoord gaan ingooien. Feyenoord maakt niet al te veel haast meer. Weet ook dat de rust longt. Snakt misschien wel naar nou, wat complimenteuze woorden van trainer Ronald Koeman. Die weinig te klagen heeft toch over zijn helftal. Behalve dat het in het begin van het duel aan Schotkracht wat ontbrak. Jan Maat even in de problemen gebracht. Rond zijn eigen strafselopgebied door Soek. Kan iets anders doen dan die bal over de zijlijn schieten. Nou, Dit is echt de minste fase van Feyenoord in de eerste helft. Nou, verkeerde ingooi van Nak Overname Klaasie. Pelle gevonden nog op eigen helft aan de rechterkant. Schaken is daar ook in de buurt. Maar Klaasie is doorgelopen. Wordt daar goed bediend door Pelle. Klaasie richting het strafschopgebied aan de rechterkant. Assistentie onderweg. Immers een arment Bal gaat terug naar Ruben Schaken. Die steekt hem ja, die in wippen richting uh, pellen. Dat is wat te landt. Nak kan alleen uitverdedigen. Feyenoord weer opvangen. Filena stuurt Nederland nog maar eens diep aan de linkerkant. Zwerts, oud Feyenoorder. Net als Lurling en Buis komt dan wel storen. Maar Nederland draait gewoon weg bij die twee. En draait weer terug naar zijn eigen helft. En dan vindt niet wel genoeg. Twee doelpunten dus van de Graziano Pelle zorgen ervoor dat er in plaats van een fluitconcert een applaus neerdaalt op het elftal van Ronald Koeman. En dat is terecht. Het is één richtingsverkeer geweest in de Kuip tot nu toe. En dat overwicht is omgezet door de Italiaan met zijn derde en vierde doel. Van deze competitie. En het staat 1-0 bij rust tussen Vitesse en FC Twente. De Vattenval Classics dan. Sebastian Timmerman, hoe is het met de kopgroep? Die rijdt uh, nog altijd voor het peloton uit. 73 kilometer nog te rijden. Uh, voor Jurgensen, Kern, Bravo en Schwartzman. Maar in het peloton zie je wel dat uh, de nervositeit begint toe te uh, nemen. Dat er uh, wat meer reuring komt. Snelheid gaat omhoog. Want het peloton is net als de kopgroep op weg naar de tweede doorkomst bij de Wazenberg... En dat is eigenlijk het zwaartepunt in deze sprinterskoers rondom Hamburg. De Waasenberg is een kort maar krachtige beklimming. 600 meter lang, maar wel 15 over een smalle weg. En dus zie je nu dat alle sprintersploegen in peloton en kopman naar voren aan het rijden zijn. Omdat we dus dadelijk voor de tweede keer over dat smalle weggetje omhoog moeten gaan rijden. Straks in de finale doen we dat ook nog twee keer. De laatste keer is het op 15 kilometer voor de aankomst. En dan is het altijd de vraag, blijven daarna de aanvallers weg... Of wordt het toch een massasprint in uh, Hamburg? De vier zijn zo'n beetje begonnen aan uh, die klim in de mooie Villawijk. Iets ten westen van Hamburg gelegen ook aan de boorden van de Elbe. En in dat peloton, ik zei het al eerder, veel sprinters. Ook wel wat Nederlanders die uh, rappe benen hebben, onder wie de jonge Denny van Poppel een keer derde in uh, de Tour-etappe. Dat was de eerste etappe in uh, Bastia. Argos uh, Shimano rijdt dus vooral voor de Duitse John Wagenkolb. Marcel Kittel is er niet. Die is niet uh, goed in vorm. Die uh, uh, heeft toch last van behoorlijke vermoeidheid. Bij Belkin zijn er geen sprinters uh, aanwezig. Geen echte pure sprinters aanwezig. Zij gokken meer op uh, de aanvallers. En een van die aanvallers Jetsen Bol, de jonge Nederlander, een talent, is er al uit. Want we vernamen dat hij al heeft opgegeven met knieproblemen. Dat is een tegenvaller voor Jetsen Bol. Maar in die ploeg onder andere ook nog Tom Jelte-Slachter, Rick Flens... en Tom Lezer en de Duitser Paul Martens. Die als het een kleinere groep is, over het algemeen wel goed kan aankomen. Maar als het een groot peloton is, ja, dan zijn de favorieten toch... André Greipel, de Duitse kampioen... en die Fransman die vorig jaar dus won, Arnaud de Maar. Nog een minuut of tweeënhalf heeft de kopgroep... voor als voorsprong op dat peloton. En als ze dadelijk voor de tweede keer boven zijn op die Wazenberg... zijn er nog 68 kilometer te rijden. De omstandigheden zijn goed. Het is droog tussen rond de 20 graden in Hamburg. Er staat wel wat wind, maar die waait niet al te hard. Dus wat dat betreft het, lijkt het een ideaal scenario te zijn voor de sprinters. Eerder deze middag hoorden we al dat de MotoGP van Bruno in Tsjechië werd gewonnen door de Spanjaard Marc Marquez. Die daarmee zijn voorsprong in de stand van de wereldtitel ook vergroten. Hans van Oosnoord is opnieuw aangeschoven. Hans, want de Moto3 hebben we nu ook gezien met Nederlandse inbreng van Jasper Ibema. Uh, die doet nooit mee om de prijzen. Ook daar is het een Spaans feestje. Uh, een volledig Spaans feestje. Ja, ook en vandaag ja, weer. Uh, ook vandaag weer. En je ziet toch ook dat het een constant Spaans feestje is, want de eerste vier in de wedstrijd zijn ook de eerste vier in de, uh, in de kopgroep van het wereldkampioenschap. Dus het geeft wel aan dat het een constant niveau is. Uh, daarbij overigens, leuk detail, zit ook de broer van Mark Marquez. Mark Marquez is 20 jaar, de winnaar van de MotoGP. Zijn jongere broer is 17, heeft vorige week in Indianapolis zijn allereerste podium behaald in de Moto3. En werd vandaag ook weer keurig netjes vijfde zat dus in die kopgroep in de race. Die werd gewonnen door Louis Salom. Vorig jaar nog rijdend voor het Nederlandse team van Van Waningen. Salom won zijn vijfde Grand Prix dit seizoen. Voor finales, voor de Duitse Volker en voor Rins. En daarmee verstevigt Salom zijn leiding in het wereldkampioenschap. En de Nederlander dan. Ibema. Ja de, ja, de meest vervelende positie die je maar kunt halen. Hij is zestiende geworden. Dat is net zoiets als vierde bij de Olympische Spelen. Hè, net naast het podium. En als je zestiende wordt, de eerste vijftien krijgen punten. Iwema niet. Uh, dat is op zich natuurlijk geen geweldig nieuws. Aan de andere kant, hij is niet weggereden. Hij heeft een uitstekende race gereden. Zat in een groepje dat knokte om de veertiende plaats. En ja. Misschien is de weg naar boven wel weer ingeslagen... en kan die volgende week in Silverstone wel zorgen... dat hij punt pakt voor het kampioenschap. In ieder geval geen slecht optreden van Iwema in, Sil oh in Brno in Tsjechië. Ja, en dat volgende week, dat ligt hem goed? Uh, ja, ze hebben er nog niet zo heel vaak gereden. Silverstone, ze zijn na vele jaren in Donnington Park geweest. Nu terug op Silverstone. We hebben een paar regenwedstrijden gehad. Het is niet helemaal een pijl op te trekken. Maar iemand van zijn niveau, ja, die mag helemaal niet meer zeggen. Hè, van ligt het mij wel of niet. Die moet gewoon Eigenlijk iedere week moet hij er staan. En of die dan Mark Marquez heet of Jasper Iwema. Ze moeten gewoon scoren. Gaan voor die punten. Precies. Oké okay, Hans, dankjewel. En tot volgende week dan dus Silverstone. Eerder uh, vanmiddag speelde go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Rust 1-1, einds 3-3. Een knotsgekke wedstrijd. 1-0 Kolder, 1-1 Cherry, 2-1 Kolder, 2-2 Adorjan, 3-2 Schenk, 3-3 Zeefuik. Uh, Marnix Kolder scoorde twee keer voor de Eagles, maar blij was hij niet. Nee, maar dat is toch logisch. Als jij uh, met 3-2 voorstaat... en uh, worden twee mensen bij Groningen uitgestuurd... Ja, dan moet je op dit niveau moet je gewoon drie punten halen. En dan mag je nooit uh, nog de gelijkmaker incasseren. Is dat de, de, de, de coolheid? Waarom gaat dat dan mis? Ja, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat je het ook wel kunt zien aan uh, de eerste goal van Groningen. Die krijgen wij ook op een moment tegen. Ja, dat is uh, 30 seconden voor rust, denk ik. Dat je die bal gewoon uh, ja, naar de andere kant van het stadion moet schieten. Ja, en dan ligt hij bij ons in het doel. En uh, ja, zo gebeurde dat eigenlijk ook met de 3-3. Dan krijgen we een corner tegen en uh, twee maal meer. En uh, iemand die kan hem vrij uh, inschieten. Kijk genoeg gaat het dan nog rammelen ook bij jullie achterin. Want uh, het leek op een gegeven moment zo onzeker dat ik denk... nou, het is maar goed dat het af is ook. Ja, het, het, uh, het werd inderdaad wat onzeker. En, uh, maar dat is eigenlijk nergens voor nodig. Omdat je twee man meer hebt en je moet gewoon een positiespel spelen. Daar zijn we, daar zijn we ook goed in. Maar ja, als, uh, als je dan sommigen de bal misschien niet meer willen hebben... dat ze wat angstig zijn. Maar ja, dat kan ik me niet voorstellen. Maar uh, ja, dit is gewoon een, uh, ja, dit zijn hele dure punten op dit, uh, op dit niveau. Ja, nu hebben we het over die slotfase die krankzinnig was. Maar het was een krankzinnige middag, hè? Ja, klopt. Het was uh, over en weer kansen, denk ik. En uh, ja, veel doelpunten, rode kaarten. En uh, ja, uiteindelijk staan we hier toch met een uh, slecht gevoel. Hoe bijzonder is het voor jou om uh, twee keer te scoren? Dat is één, maar dan vooral twee keer tegen Groningen. Nou, voor mij is dat niet zo heel bijzonder. Hoor. Ik heb uh, ja, anderhalf jaar bij Groningen gevoetbald. Maar ik uh, ja, scoor net zo liever tegen andere ploegen. En uh, ik heb geen kunnen ran tegen Groningen of, uh, of wat dan ook. Voor mij zijn het gewoon twee doelpunten die ik gemaakt heb... En, uh, ja, het is, het is mooi, maar ik had die liever eigenlijk gestaan met drie punten. Ja, gek hè, want je komt dus drie keer op voorsprong. Uh, het lijkt een geweldige middag te zijn. Je komt met 9 tegen 11. En het is eigenlijk een behoorlijke klap die we nu gekregen hebben. Nou ja, nu is het even een, een klap dat we geen drie punten hebben. Maar uh, wij zullen wel uh, ja, ons weer moeten opladen gewoon, uh, voor de volgende wedstrijd. En uh, ik denk dat wij dat ook wel kunnen. Want uh, ja, we zullen nog meer tegenslagen tegenkomen, denk ik, in het seizoen. Maar uh, ja, hier komen we ook alweer overheen. Slotronde van de Grand Prix Formule 1 van België, Louis Dekker. Het is een makkie, het is echt een makkie voor Sebastian Vettel. Hij heeft een, een flink gat op Fernando Alonso, de nummer 2 in de Ferrari. 17 seconden. En ik ben ervan overtuigd, het had nog veel meer kunnen zijn... Als het was te moeten. Maar dat was niet nodig. Dit is snel genoeg voor Vettel. Hij domineert de race vanaf het begin. Startte weliswaar niet vanaf pole position. Die eer was voor Lewis Hamilton. Maar die heeft er ongeveer 2,5 bocht van kunnen genieten. Toen kwam O'Rouge, die prachtige bocht. Die knik rechte hemel in op volle snelheid. En die bocht nam Vettel beter dan Hamilton. Aan het eind van het rechterstuk na O'Rouge. Nandy de McLaren-coureur, Nandy de Mercedes-coureur, sorry te grazen. Hamilton was vanaf dat moment ook veroordeeld tot een gevecht voor plek 2, plek 3. Dat gevecht heeft hij verloren. Alonso gaat hier de tweede plek pakken. En Lewis Hamilton, plek 3. En kijk maar goed straks naar dat podium. De heren die daar staan en wel in die volgorde. Dat is ook meteen de stand in het kampioenschap. Er is zo weinig gebeurd deze race dat ik zelfs de nieuwe stand in het WK al voor u heb. Onder voorbehoud. Vettel bouwt zijn leiding uit: 197, 197 punten. Alonso gaat naar 151. Hamilton derde. En Raikkonen door zijn uitvalbeurt de vierde plek. Het is een enorm gat. En hier komt Sebastian Vettel. Hij, raad, ja, hij gaat als een slak over de finish. Hij heeft alle luxe om ervan te genieten. Twee armen de lucht in, enorme voorsprong. Wie gaat deze Duitser in hemelsnaam van zijn vierde wereldtitel op rij afhouden? Fernando Alonso? Ik denk het niet. Het gat is bijna 50 punten. 50 punten, dat is twee Grand Prix die je moet winnen. En er zijn er nog maar acht te gaan. Dus Alonso pakt de tweede plek in de race en de tweede plek in het kampioenschap. Maar de afstand in het kampioenschap... Vettel Alonso wordt alleen maar groter. En de spanning, de spanning is op dit moment ver te zoeken. We konden deze, uh, dit, dit, dit, seizoen, dit seizoen wel eens gaan besluiten met races aan het eind van het jaar. Die nergens meer omgaan omdat de beslissing al geval is. Daar zien we Guido van der Garde. Guido van der Garde op één ronde achterstand. Een beetje een kleurloze race misschien. Maar hij rijdt wel om. Een... Prachtige race, alleen valt het niet zo op. Hij wordt 16e, best of the rest. Houdt ook Pastor Maldonado in de Williams achter zich. En had natuurlijk gisteren zijn finest hour in de kwalificatie. Toen hij in de regen, in het eerste deel van de kwalificatie, de derde tijd reed. Door lef, door een beetje geluk, maar vooral door het lef. Als eerste in de stromende regen op een iets wat opdrogende baan met sliks durven te rijden. Dan kunnen er rare dingen gebeuren. Dus Van der Garde heeft gisteren gepiekt. Kon dat vandaag niet herhalen, maar haalt wel het maximale eruit. De 16e plek, dat is waar de hem thuis hoort. Maar goed, het levert hem geen punten op. Het zal hem aan de andere kant wel een heel goed gevoel geven. Want hij zei, dit is toch een beetje de Grand Prix van Nederland voor mij. Veel Nederlanders op de tribune. Nou, die zien in ieder geval, in ieder geval dan een goed resultaat van Van der Garde. Maar een wat saaie race. Een opmerkelijk voetbalberichtje. Dordrecht-verdediger Ismo Vorstemans... heeft zijn professionele voetbalcarrière per direct beëindigd. Vorstemans is pas 24, maar wil zich op school en een maatschappelijke loopbaan richten. Forsemans voegde zich precies een week geleden... bij de selectie van Dordrecht, de huidige koploper in de Jupiler League. Hij debuteerde afgelopen vrijdag in het duel met Excelsior... waarin hij scoorde en geblesseerd uitviel. Hij kwam eerder uit voor VVV Venlo, dat hem huurde van FC Utrecht. En hij speelde ook in de jeugdopleiding van Ajax. Hoe dichter bij Dordt? Hoe rotter het wordt, maar dat heeft er niks mee te maken. Die staan hartstikke bovenaan. Ja. We doen het beter dan mijn Sparta die ik heb zien afgaan... als een gieter in Tilburg afgelopen vrijdag. Ik was er helemaal naartoe gegaan. Ook. Ik was zo teleurgesteld. Maar toch, hè, deze jongen stopt dus na één week. Nee, maar... Hij speelde daar één week. Ik denk dat hij blessure leed heeft. Wij proberen in contact te komen met hem... om nog wat meer gegevens uh, te weten. Te... Maar ik, ik vind het wel goed. Hij kiest voor een maatschappelijke carrière... Ja. En dan. Lance Armstrong heeft een regeling getroffen met de Britse krant... de Sunday Times. Wat de schikking precies inhoudt is niet bekend. De krant eiste 1,1 miljoen euro van Armstrong. De Sunday Times wilde van Armstrong een eerder betaalde schadevergoeding terug. In 2006 moest de krant 345.000 euro betalen omdat het had gesuggereerd dat er iets niet klopte aan de prestaties van Lance Armstrong. Dat was overigens al een flink aantal jaren daarvoor. Begin dit jaar bekende Armstrong alsnog dat hij doping gebruikte. De Sunday Times wilde toen het betaalde geld terug. En de geleden schade ook op hem verhalen. Dit is Radio 1. Het is één over half 4, Joens Hebkema met het nieuws. De Syrische regering is het met de Verenigde Naties eens geworden... over onderzoek naar het mogelijk gebruik van gifgas vorige week. Dat meldt de Syrische Staatstelevisie. De VN en de Syrische regering zouden nog aan het overleggen zijn... over de precieze datum en tijd waarop de VN-experts plaatsen... in de omgeving van Damaskus mogen bezoeken waar gifgas zou zijn gebruikt. De politie onderzoekt de dood van een 49-jarige Rotterdammer gistermiddag in een ziekenhuis. In eerste instantie werd gedacht dat hij overleed aan de gevolgen van een ongeluk in een park in deelgemeente IJsselmonde. Maar nu is gebleken dat zijn verwondingen vermoedelijk zijn veroorzaakt door een mishandeling. Op de N207 bij Wallingsveen zijn vannacht twee snorfietsers omgekomen bij een ongeluk. Ze reden door nog onbekende oorzaak op een tegemoetkomende bromfietser, kwamen door de klap op de weg terecht en werden daaraan gereden door een vrachtwagen. En in de Amerikaanse staat Louisiana heeft een jongen van 8... zijn 90-jarige oma doodgeschoten. Kort nadat hij een gewelddadig spelletje had gespeeld. De jongen woonde bij zijn oma in een woonwagen in het dorpje Slotter. Kort voor de moord speelde de jongen het spelletje Grand Theft Auto 4. Dat waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie Files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Inbrugge, drie kilometer. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... voor knooppunt Heide twee kilometer... Het heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Tussen Leenderheide en knooppunt de Hoogt is de hoofdrijbaan afgesloten. Het verkeer kan er langs via de parallelrijbaan. Door werkzaamheden op de Ring van Amsterdam, de A10 tussen knooppunt de Nieuwe Meer en knooppunt Amstel, 4 kilometer. En de N48 omme Hogeveen is in beide richtingen, tussen Zuidwolde en de A28, afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Radio 1, NOS langs de lijn. Richard van der Made kijkt naar Vitesse Twente. De tweede helft is begonnen. Een minuutje, 1-0, leidt Vitesse door een doelpunt van Havenaar. Twee uitstekende overwinningen dit seizoen al gezien dus. Van FC Twente tegen Feyenoord en Utrecht. Maar nu in de Gelderdom in Arnhem staan ze op achterstand. En eigenlijk valt daar niet eens zo heel veel op af te dingen. Want Vitesse was toch de bovenliggende partij over het algemeen. In de eerste helft kreeg ook de meeste kansen. Nu weer een aanval met Prupper en Ibarra. Die trekt dan zoals zo vaak naar binnen. Gaat dan over het been van Bjelland. Kuzubiuk doet niets omdat de bal wordt gespeeld. Ik denk goed gezien en nu gaat Egan van door dat kleine ventje van 1,65 meter namens Twente. Maar de paas is niet goed. Leerdam zit ertussen. En via Cazijsvili kan Vitesse dan weer komen. Havenaar uitgeweken naar de rechterkant. De bal moet komen in het centrum. Daar wordt de weg weer afgesneden door Bieland. En zo is Twente via Tadic dan weer met een heel mooi balletje gevaarlijk. Daar is Castanjos. Castanjos. Nee, de bal gaat voorlangs. Dit was de beste kans voor Twente. Heel vroeg in de tweede helft. Maar Castanjos, net als voorrust, laat hem liggen. En zo hebben we twee minuten gespeeld in de tweede helft. En is het een leuke open wedstrijd om na te kijken. Veel kansen aan beide kanten. En hier had Castanjos de centrumspits van Twente vorige week goed voor twee doelpunten tegen FC Utrecht. Had hij toch echt de gelijkmaker moeten maken. Veldhuizen heeft de bal geplaatst naar Van der Heijden. In de rust wel een keer of tien nog de herhaling gezien van dat bijzondere, dat merkwaardige moment. Dat discutabele moment misschien ook wel toen Van der Heijden de bal wel of niet... Op de, de, ...voor de doellijn weghaalde. De ene keer zeg je hij haalt hem net achter de doellijn weg. De bal naar de inzet van Egan. En bij de andere herhaling ben je geneigd te zeggen... ...het was er toch nog net voor, maar de bal moet er helemaal overheen. Het was in elk geval heel lastig om te zien. Vitesse staat op voorsprong. 1 tegen 0. En de beginfase van de tweede helft is alweer veelbelovend. Gaan we naar de Kuip of doen we de muziekje? We gaan naar de Kuip staat uh, op het punt van beginnen de tweede helft? Ritme... Ja. ja, spelers zijn uh, zo langzamerhand weer op het veld verschenen. De technische staf moet uh, tegenwoordig natuurlijk een heel stuk lopen vanaf de tunnel... om uiteindelijk in die dugout terecht te komen. Dus uh, dat uh, gebeurt nu allemaal. En Koeman uh, maakt toch een, uh, een, een tevreden indruk als je zo uh, naar hem kijkt. En dat kan ook niet anders. 2-0 voorstaan tegen NAC in eigen huis in een wedstrijd waarin het moet. Ik moet wel zeggen dat uh, wat dat betreft je NAC, als je... Uh, een feestje wil vieren. Je mag best mag uitnodigen, want hij heeft Feyenoord echt helemaal geen last van gehad. Maar nu eens kijken of Feyenoord die nonchalance, die er een beetje insloopt in die laatste vijf minuten voor rust, of Feyenoord die nonchalance er in elk geval uit krijgt. En gewoon doorgaat met waar het zo goed mee bezig was in de eerste helft. Foutjes daar gelaten, maar in elk geval dominant voetballen en keer op keer toch voor de goal van ten Rauwelaar verschijnen. Erwin Mulder heeft nu bal bezit, er wordt zowaar wat druk uitgeoefend door Poepont. Moet daardoor naar Nelom aan de linkerkant, lange bal van Nelom. Bedoeld voor Armenteros, die goed aan de wedstrijd is begonnen. De bal vast is, steeds combinatie zoekt. Wel veel naar binnen komt voor een buitenspeler, maar dat zal waarschijnlijk ook wel de opdracht zijn. En van daaruit proberen de combinatie te zoeken en gevaarlijk te zijn. Zullen we nog eens kijken in het beeld naar De Lol, die Feyenoord toch ook heeft bij die 2-0 voorsprong. Bij de aftrap waar Pelle de bal in het kruis schiet van Immers. Nog voordat Makali overigens gefloten heeft. In de wedstrijd is de bal over de zijlijn gegaan. En mag er gegooid worden door Gilles Zwerts. Dat doet hij richting Verbeek aan de rechterkant. Maar keurig verdedigd door Filena. Hoewel de afvallende bal wordt nu opgepakt door Zwerts. Maar de combinatie die Nak vervolgens in het hoofd heeft zit niet in de voeten. En dus neemt Feyenoord het balbezit over. Jan Maat kiest voor de betrekkelijke rust. De voeten van Erwin Mulder. Applaus, ook dat zelfs uh, van het uh, publiek. Nou ja, dat hoeft dan ook weer niet. Dat is wat overdreven. En Mulder nu met de bal aan de voet. Maar het is in die randstras op gebied. Wacht even tot de uh, Verbeek komt stoorden. Bal weer terug naar uh, Mulder. Nou ja, dat is dan die uh, nonchalance wellicht. Lange bal richting uh, Pelle. Dat had ook wel wat eerder gekund. En Pelle moet dan doorkoppen op uh, Immers. Dat gebeurt niet, want daar zit uh, Buis tussen. En vervolgens Dross terug op uh, zijn doelman. Uh, ten Rauwelaar, lange bal weer van Ten Rauwelaar. Op het hoofd van uh, Klaasie. Die speelt hem naar Pelle, die draait van twee man weg in de middencirkel. En vervolgens wordt er door buis op hem een overtreding gemaakt. We gaan dus zo verder met een vrije trap. Een minuutje of anderhalf bezig naar rust. Feyenoord dus op een 2-0 voorsprong. Live sport bij NOS langs de lijn op Radio 1. Your mouth is a revolver, Find bullets in the sky. Mm -hmm. Your love is like a soldier, loyal till you die.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 Starts the spark in our bonfire On fire hard, James Blunt. Ik vond het einde wel mooi. Mm -hmm. staat ja, het einde, de laatste ja. twee seconden. Zullen we voort dat alleen het einde draaien? <laughs> mm -hmm. uh, Sebastian Timmerman, bij de Fat en Classics. Draaiboek is dan meestal groepje mag weg, groepje wordt ingelopen, sprint. Klopt dat, dat ongeveer? Ik, dat, ik wilde ook inderdaad net zeggen, daar is ook meestal alleen het einde mooi van deze koers. <lacht> maar ik moet wel zeggen dat de wedstrijd nu begint los te komen. Al uh, op zo'n dikke 60 kilometer van de aankomst. Omdat bij die tweede passage van die Wazenberg... er toch een behoorlijke groep naar de kopgroep van Vier toe is gesprongen. En er zitten toch wel een aantal interessante namen bij... bij de nieuwe kopgroep in deze wedstrijd. We hebben één Nederlander in ieder geval uh, herkend. En dat is Koen de Kort. Dat betekent dus dat Argos Simano, de tweede ploeg van Nederland, zo'n beetje het niet alleen vandaag gaat gokken op John Dekenkop. Want ze zullen ook wel weten dat als het een echte massasprint wordt, zeg maar, dat Degenkop het af moet leggen tegen mannen als Grijpel en De Mare. Maar dat ze dus wat meer ijzers in het vuur hebben. Ze hebben Koen de Kort naar voren gestuurd. En dat is dus mooi dat de Kort mee zit in deze groep. Ook Michal Kwiatkowski, de Poolse kampioen, die uh, uh, snelle benen heeft, maar ook wel echt een aanvaller is. Rijdt voor Omega Pharma Quickstep, is meegegaan nog een ploeggenoot in de persoon van Martin Velitz. Matthew Heyman hebben we gezien. De Australië van Team Sky. Ook een, een aanvaller, puur sang uh, En Adriano Malori, een hardrijder uit Italië, is meegaan. Twee renners van uh, Orica Greenwich. Belgische talenten Jens Keukenler zit daar onder andere bij als een van de tweede Dus kortom, dat zijn uh, toch al redelijk wat grote namen die nu naar voren zijn uh, gekomen met nog zo'n 60 kilometer te rijden. De kopgroep is uh, terug onderweg richting Hamburg voor een uh, tweede de finishpassage. En als we daar dan zijn geweest zijn er nog 53 kilometer te gaan. En je ziet ook in het peloton dat er nu wel wat, euh, nou nog niet echt een paniek is, maar dat er wel wat meer wordt euh, gecontroleerd. En we gaan naar Ronald van der Geer in de Kuip. Nieuwe bladzijde in het boek Graziano Pelle, want hij maakt de derde voor Feyenoord. Dat doet hij een minuut of zeven na. rustig is Armenteros die nog door is aan de linkerkant. Een voorzet op maat aflevert. Ja, dan staat hij echt vogelvrij. Graziano Pelle, weggelopen bij Kwakman, uit de rug en dan komt hij hem weer tegen Draads in zijn derde doelpunt. En nu uh, kan er niets meer misgaan voor Feyenoord, zo lijkt het. En zijn de eerste drie punten van dit seizoen wel een feit. Nou oh, raar, de manier waarop van Kwartman... Pelle dan toch uiteindelijk uit het oog verliest... op die uh, afgemeten voorzet van Amatero. Kopt hij Italiaan dus raar. 3-0 in de kaak. Het gaat FC Twente zijn eerste nederlaag leiden dit seizoen... Richard van der Maden. Ja, dat zou zomaar kunnen. Want Vitesse is ook in de tweede helft. Vind ik de iets betere ploeg. Veel scheelt er niet. Want het is een leuke wedstrijd om na te kijken. Heel open. Twee ploegen die voor de winst spelen. De laatste keer dat FC Twente verloor, dat was uitgerekend. Tegen Vitesse in Enschede. En de. Het enige doelpunt te maken was toen natuurlijk Wilfried Boni. één kans, één goal. En nu Twente heeft natuurlijk wel wat kansen gekregen. En heeft nu ook een schot in huis via Djordjevic Die is zojuist ingevallen. Luka Djordjevic, een Montenegrijns International, gehuurd van Zenit Sint-Petersburg. En hij is zojuist in het veld gekomen voor Egan, de kleine Ganees op het middenveld. Die geblesseerd richting kleedkamer is geschokt. 1-0 dus nog altijd. In het voordeel van Vitesse. Dat een heel aardig positiespel bij Tijd en Weilen hier op de mat legt. Twente stoort vrij vroeg de opbouw, nog wat eerder dan in de eerste helft. Maar Vitesse voetbalt zich daar goed onderuit. En dat is toch knap het positiespel dat Peter Bos er steeds beter in lijkt te krijgen bij de Arnhemse club. FC Twente in de 58ste minuut van dit duel heeft de bal Alfred Schreuder in zijn coachvak. Driftig met armgebaren probeert hij zijn ploeg op het juiste spoor te krijgen. Niet dat er slecht wordt gevoetbald, maar toch... Twente worstelt een beetje met zichzelf. Nu misschien de actie van Promes. Maar die levert in bij Gazaisvili. Kan dan op tijd repareren. Paast de bal terug naar Ebisidio. Zo'n beetje in de middencirkel gaat het opnieuw via Promes. Aan de rechterkant is ruimte met Rosales de rechtsbek. Maar Ebisidio gaat zelf. Probeert Castanjos in te spelen. Dan zit daar Casja goed ervoor. Castaños sowieso niet echt lekker in de wedstrijd. Twente houdt het bal bezit met Quitieres aan de linkerkant van het veld. Nu Koppers. Bal gaat naar de zijkant. iets korte combinatie met Quitieres. Ook dat mislukt omdat Leerdam volgens... Gusebioek een overtreding maakt... En dus inderdaad een vrije trap voor FC Twente aan de linkerkant van het veld. Daar staat Tadic, daar staat Evisilio. En het zal dan, nee, Promes die de bal uiteindelijk gaat trappen met zijn rechtervoet. Vorig jaar de revelatie in de Jubilee League bij Ahead Eagles. En hij gaat nu de vrije trap namens FC Twente nemen. De bal wordt weggekopt in het strafsopgebied door Leerdam. En zo is het dus nog altijd 1-0 in het voordeel van Vitesse. Voormalig wielerbondscoach en ploegleider Piet Librechts is gisteren op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek. Librechts was als verzorger, ploegleider, manager en bondscoach actief in de wielersport tussen 1947 en 1987. Hij werkte onder andere samen met Gerrit Schulte, Peter Post, Jan Jansen, Henny Kuiper, Jan Raas, Gerrie Kneteman en Joop Zoetemelk. En onder bondscoach Librechts werden Raas, Kneteman en Zoetemelk wereldkampioen. love and you'd expect that someone had to give themselves away so forget Ronald van der Geer. Meinert krijgt een goal tegen. Oftewel Nak maakt er een uit een corner vanaf de rechterkant. Het is Soek die de bal als laatste raakt. Corner komt bij de eerste paal. Daar wordt hij gekopt. Mulder zit er vervolgens nog aan. En dan wordt hij binnengeschoten door Soek, terwijl ook Poupon in de buurt is. En dan slaat de Boel een beetje dood hier. Dat is misschien ook wel logisch. Want het is de eerste keer dat Nak in de buurt is van RW Mulder. Je vroeg je bijna af of Goudelje niet naar Jan Croquet in Breda was geweest en daar gewoon een paar gele shirtjes heeft uitgedeeld. Want er was werkelijk geen touw aan vast te knopen. Aan de het spel van NAC. Maar uiteindelijk scoren die, die mannen van hier dan toch een goal. Niet heel sterk verdedigd van Feyenoord. Nou eens kijken of er ook van de spanning terug kan komen in de wedstrijd. Of NAC hier een beetje een idee krijgt. En Feyenoord dan weer bij de les is. Want het is uh, erg nonchalant wat de Rotterdammers allemaal laten zien. Er is eigenlijk niet zo heel veel aan. Eigenlijk is Pelle, het doelpunt van Pellen was het, uh, het hoogtepunt tot nu toe. Ja, er is nu voor de NAC supporters in elk van een hoogtepunt bijgekomen. Dat doelpunt dus van uh, Soek. Er gaat zelfs nog gewisseld worden bij NAC. Gillissen komt in het elftal bij de ploeg uit Breda. Danny Verbeek, die net geel heeft gekregen voor een overtreding op Nelom, moet het veld gaan verlaten. Nou ja, er is in elk geval weer wat gebeurd. En NAC, ja, waarvan je had verwacht, nou, hebben we kunnen doorspelen nog een maand, twee maanden. Die gaan nooit in de buurt van Erwin Mulder komen. Toch als een duveltje uit een doosje was daar ineens zoek, die dus de bal achter Erwin Mulder deponeerde. Nieuwe tussenstand in Rotterdam. Feyenoord 3, NAC 1 na een uur. Het wordt spannend in Denemarken bij de EK Paardensport. De kuur op muziek voor de dressuurruiters en de mensen die echt kans hebben op medailles zijn nu aan de beurt. Adelinde Cornelissen, bijvoorbeeld, Ed van der Bent. Ja, de laatste vijf, Henri. Waaronder straks, dus Edward Gal. Dan nog Olympisch kampioen, Salot du Dujardin. Dan Christine Spreer outsider. Dan Helen Lange-Hanenberg. En die uh, Dujardin-Lange-Hanenberg ging als een komeet omhoog. Na dat vorige EK in Rotterdam. Waar nog een dubbele overwinning was. In de verplichte figuren Grand Prix Speciaal. En in de kuur voor Adelinde Cornelissen. Maar wat reed ze nu weer stabiel? En dan ziet het er niet zo spectaculair uit. Het is van A tot Z gewoon helemaal goed. Geen echte uitschieters, of het zijn, en je kunt ook zeggen, allemaal uitschieters. Alleen een klein foutje in het slotakkoord: zij haar vergeven. Dat is in uh, de uh... Piaf. En dat is dan de draf op de plaats. Dan maakt ze aan het eind. maakt dus het is als ware een, een cirkel naar links. En dan nog eens een keer op de plaats ook een cirkel naar rechts. En daar zat in de aanzet daartoe een kleine hapering. Maar de jury is vooral onder indruk ook van de artistieke inhoud. En uh, als schoon ze niet haar Kuren heeft gewijzigd, uh, doet uh, die toch enorm imponeren. We zien bij de voorzitter van de jury de Deen Torenblad, een de score van 92%. En haar score over het totaal is 86,393. En dat is ver weg van degene die nu op de tweede plaats had Karl Hersten met Utopia. Terwijl we nu gaan kijken naar Glocks Undercover met Edward Gal. Vitesse FC Twente. Het is nog steeds 1-0. Ja, alweer bijna halverwege de tweede helft. Een doelpunt gemaakt in de eerste helft uit een corner van Theo Jansen door Mike Havenaar. En die stand staat inderdaad nog steeds op het bord. Het is Twente dat ik in deze fase weer iets sterker vind dan Vitesse... Twee ploegen echt aan elkaar gewaagd. Twee ploegen die spelen voor de punten En dat maakt het natuurlijk wel zo leuk. Nu een lange bal van Kasia. Maar het is buitenspel van Havenaar. Goed gezien door de assistent scheidsrechter. En dus de bal is weer in het bezit voor bij FC Twente met Bieland. Die gaat een vrije trap dus nemen vanwege die situatie van zojuist het buitenspel. En Evisilio paast de bal dan weer naar de rechterkant. Daar staat Rosales. Nu even niet zoveel tempo in het spel van Twente. Alle spelers van Vitesse inmiddels terug op eigen helft. Ook Mike Havenaar. En dan gaat Twente weer met Gwichérez. Daar op het middenveld heeft het moeilijk vanmiddag. En dat geldt ook voor de andere middenvelders. Voor Ebicilio en ook voor Promes die de bal nu komt halen. Wel een hele handige beweging is langs Leerdam. Paas de bal naar de linkerkant. Daar staat Koppers. Koppers met het schot. En dan bij de tweede paal ook helemaal niemand meer. Daar stond wel Castanjos. Maar... Niet dicht genoeg bij de bal om zijn voet er tegen aan te zetten. Castanjos die zojuist wel weer een mogelijkheid kreeg na goed werk van Tadic. Maar dit was dan weer zo'n kans voor Twente dat wel dus, ik zei het net al in deze fase, iets gevaarlijker is. Iets meer dreiging in het spel heeft in vergelijking met Vitesse. En in de 66 e minuut staat het hier in de Gelderdoom. Dus nog steeds 1 tegen 0. Twee wielerwedstrijden deze middag. We hoorden al een paar keer de Vattenfall Cyclassics. Ook bezig is de tweede etappe van de Ronde van Spanje. Gio Lippes, ik heb geoefend op die complete naam van de finishplaats. Maar misschien <laughs> is het maar beter als jij het zegt. Nou, eigenlijk is het heel simpel. Het heet gewoon Bayona, maar de aankomst is bovenop een berg. En de berg, die heet Alto Domonto Gro da Groba. Ja, ook een beetje bekkenbreker, hoor. Wat is een uh, hele vervelende klim. Het wordt ook een kuitenbreker straks. Want uh, de klim zelf is 11 kilometer lang gemiddeld. 5,6 procent. En uh, ergens in de eerste drie kilometer van die klim... dan zit ook een stukje van 10 procent. Dus ga er maar aan. Dan uh, betekent het meteen steile wandrijden voor die renners. En we krijgen dus meteen al echt een serieuze... Uh... Ja opschudding van het klassement. Het klassement wordt aardig door elkaar geschud al meteen in deze eerste echte etappe. De tweede etappe in de veld. Want gisteren hadden we de ploegentijdrit met Janusz Brejkovic uiteindelijk als de man die van de winnende ploeg Astana als eerste zijn wiel over de streep duwde. En hij mag dus vandaag in de rode trui uh, rijden. De klassementsrenners houden zich op dit moment nog kalm. Want uh, als je kijkt naar de verschillen, die zijn echt immens. Inmiddels is het verschil 12 minuten en 20 seconden. Tussen drie koplopers en het peloton. Het is al 12.48 geweest, dus het betekent dat nu pas het peloton een klein beetje is gaan werken om te proberen die achterstand terug te brengen. We hebben dus drie koplopers. Francisco Aramendia zit daarbij van Caja Rural. Vorig jaar zat hij ongeveer in iedere etappe, iedere ontsnapping in de Velta, zat hij mee vooraan. Hij won trouwens nog niet één uh, rit. En dat betekent ook dat hij nog op nul staat als je kijkt op zijn zegenlijst. Dan heb je Alex Rasmussen, goede renner van Garmin uit Denemarken en Gregory Henderson. En die kunnen we ons vooral nog herinneren als winnaar van de etappe in de Vuelta in Venlo. Een sprint -etappe. in 2009 was dat toen de Vuelta in Assen in Nederland startte. Hij heeft nu een vrije rol gekregen. Hij hoeft niet te gaan knechten voor André Greipel, want die is er niet bij. Zijn ploeggenoot van Lotto betekent dat Henderson voor eigen kansen mag gaan rijden. Die drie hebben dus een aardige voorsprong de, uh, gekregen inmiddels. We we hebben nog een kilometertje of honderd te rijden voor dat eerste groepje daarachter. Dan dat peloton op die straatlengte achterstand. Maar als ze nu echt serieus gaan rijden... dan kunnen ze die voorsprong in ieder geval snel terugbrengen... tot vlak voor die beklimming... waar we dan in ieder geval de Mensrenners verwachten. En dan is de grote vraag, gaat het Vicenzo Nibali worden? De Italiaan die toch zijn zin heeft gezet op deze Vuelta. Of is het Joaquin Rodriguez, de man waarvan we weten... dat hij echt dat steile wandrijden goed beheerst. Bouko Mollema kan die mee op de klim, net als Laurens en Dam. dat zijn allemaal vraagtekens. We zitten nog helemaal aan het begin van de Vuelta. En we gaan het straks allemaal zien als ze gaan beginnen. Zo tegen zes, een kwart voor zes verwacht ik zo'n beetje... aan die beklimming, die slotbeklimming van eerste categorie... in de tweede etappe van de Vuelta. Voetbal. Chelsea heeft een akkoord bereikt met Angie... Over de transfer van de Braziliaanse middenvelder Willian. Het transferbedrag zou 35 miljoen euro bedragen. Ook stadgenoot van Chelsea, tot een hotspur was in de race voor hem. Hij onderging zelfs een medische keuring bij de speurs. Hij is nog wel in afwachting van een werkvergunning. Bij Chelsea wordt Willian een concurrent van Marco van Ginkel, die overkwam van Vitesse. Wat is dat bij Anzhi? Mag echt iedereen daar weg nu? Ja, het schijnt dat uh, de grote baas uh, zijn salaris gehalveerd is en uh, ja. Oh, er is gewoon geen geld meer. Iedereen weg. Dus een hitting was op tijd voetzie daar blijkbaar. De tussenstanden in het voetbal van deze middag. Feyenoord NAC staat 3-1 en Vitesse FC Twente staat 1-0 met nog ruim 20 minuten te spelen in beide wedstrijden. Eerder al Goe Eagles FC Groningen 3-3 en straks om half vijf begint FC Utrecht tegen AZ. Wij zijn terug zometeen, onder meer ook met wielrennen en het vervolg van de dressuur op het EK. Okay. De NTR Radioprijs 2013, het mooiste. Blijkbaar was ik op de regel geklommen waar dat de krokodillen waren. Het beste. Als jij je kan indenken wat het is om werkelijk thuis te komen, dan kunnen we praten. De NTR Radioprijs 2013 in Holland-Doc Radio. Ik ben echt uh, gepatenteerd ADHD. hd Wat voert je mee en laat je niet meer los? Bij plaatsje Onnen is een reizigerstrein overvallen. Ga naar ntr.nl slash radioprijs voor meer informatie... en luister vanavond vanaf 9 uur naar Holland-Doc Radio. Als ik maar vliegtuig geluid hoor, kreeg ik al kip. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Zo speelt het Radio Philharmonisch Orkest... maar liefst vier avonden met solisten van wereldfaam. Zoals Lisa Verstman en Ronald Brautigam. Kijk snel op robecosummernights.nl. Open nu een termijndeposito van één jaar... en profiteer van 2,4% rente. een van de hoogste rentes van Nederland. Vraag nu aan op leaseplanbank.nl. Dit is Radio 1.